Ook willen ze dat er meer nieuwe huizen worden gebouwd... ...onder meer door het verlaagde BTW-tarief op arbeid in de bouw te verlengen. In het noorden van Nigeria zijn na het bekend worden van de verkiezingsuitslagen veel doden gevallen. Dat meldt het Rode Kruis. Er braken rellen uit toen duidelijk werd dat Goodluck Jonathan zo goed als zeker president blijft. Hij is een christen en heeft weinig aanhangers in het islamitische noorden. Tegenstanders van Jonathan beschuldigen hem van fraude... ...omdat er in het christelijke zuiden verdacht veel stemmen op hem zijn uitgebracht.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 De Keniaanse atleet Geoffrey Moutai heeft het wereldrecord op de marathon verbeterd. Hij liep de marathon van Boston in 2 uur, 3 minuten en 2 seconden. Dat is bijna een minuut sneller dan het oude wereldrecord... dat de Ethiopiër Haïe Gebre Selassie in 2008 in Berlijn liep. Het weer vanavond en vannacht vrij helder. Het wordt zo'n 7 graden. Morgen opnieuw zonnig, maar in het westen enkele wolkenvelden. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Namorgen zonnig en droog.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 Everybody was Van eh, gisteren Kung Fu Fighting van eh, Carl Douglas Het was een eh, rage, iedereen stond er eens in de disco daar eh, Te schoppen en te trappen aan elkaar Alsof dat het eh, ja, de mooiste zaak van de wereld was Dat, eh, dat je ze daar zo stond eh, te dansen Welkom bij deze uitzending van Muziek er hier weer een of twee uur lang gevarieerde muziek Vanaf die zilveren schijfjes. En je kent mij nou ja, hè, nieuw, oud, kan van alles zijn Jammer maar helaas, dit is het Komt. ik Kan niet laten. Dus ik vroeg wat is er dan? Zijn vriendin heeft hem verlaten voor een ander. En hij zegt dat hij twijfelt of niet aan kan, maar ik raad er niet in. ook al heb ik wel zin, maar het geeft over toe. Geef niet mee, geef je toezeg. We ...die op dit moment uh, volle zalen trekt. Misschien nog steeds volle zalen trekt met uh, haar shows, met haar uh, musicals. Het is echt een uh, bezige bij, hoor, die Root Jacot. ongeschreven werd dat je geen dames naar elkaar mag draaien... ...maar ik weet dat ik daar uh, weinig uh, aandacht voor heb, hè? Dit is Marie-Claire, Falling Into You... Wat uh, vorig jaar is, uh, is uitgebracht door, uh, door deze dame, door deze Maria. Dit, dit is dan Santana, wordt door de mensen zelf aangekocht. Turn Sound System Santana. In GMB Product. Ik ging echt niet meer weg te denken uit de blues scene hoor. Hij heeft heel wat nummers geschreven, heeft al heel wat cd's uitgebracht. En iedere keer werd iedere cd weer een uh, grote hit voor deze man. Ik heb nog zo iemand die uh, heel veel bezig is geweest. Ik zeg met nadruk geweest, want uh, nog niet zo gek lang is hij overleden. Ik heb het over Robert Gray. En die kent u vooral van uh, Right Next Door. Maar dit is ook zo'n grote hit van de Trouble Trouble Pain. Een keer een uh, programma wilt samenstellen, of u heeft een verzoekplaat, dan kunt u gewoon aanvragen, hoor. U kunt gewoon gaan naar, uh, u bellen of uh, kijken op uh, internet naar uw eigen favoriete omroep waar u uh, de verzoekplaat aanvraagt. Maar u kunt ook rechtstreeks naar verzoekplaat Apenstaartje Countrytrack.nl. Dan komt het rechtstreeks bij mij binnen en dan is het ja binnen een week kan ik die plaat voor u draaien. Anders moet u toch wel rekening houden met uh, twee weken eer ik het door heb gekregen van uw favoriete omroep, de Commodore. En Richie natuurlijk als uh, lead vocaliste. En we dachten u uh, van dit uit ongeveer dezelfde tijd. Elden John en Sacrifice. Honey, it's you You're always there for me Making me hear Making me see and Some days when the world puts all its weight upon your shoulder And you feel like you're talking to a wall I'm gonna hold you tight I know that we are stronger Than the wind and rain bound to fall een cd die uh, pas geleden is, uh, is uitgebracht door uh, Marcel Verbeek. En uh, hij noemt de cd deze to Come, zoals ik daarnet al zei. En uh, ja, de titeltrick zal ik u nog wel eens een keer laten horen. Dit was It Is You. Hij heeft deze cd bijna zelf helemaal volgeschreven. Er staan tien uh, tricks op deze cd. is er heel lang mee bezig geweest om, uh, om hem op te nemen. En uh, daarnaast bespeelt hij uh, zo ongeveer alle instrumenten. Want er staat op het cd-tje backing backingfocus, elektrische en akoestische gitaren, bas, toetsen en Arrangementen. En in één nummer speelt dan Anneke van Giersberg mee, maar dat is op bandje nummer 2. heeft eh, al de nummers, eh, bijna alle nummers zelf geschreven. Daar staat ook één nummer op wat geschreven is door Gerard van Mazakkers. Dragen. Ik heb hier een foto in geel zwart-wit, zondagmiddag zo schoon. In een veld vol met vloksen, onze vader en ik. Hij lacht want hij draagt zijn zoon. Maar de jaren die kwamen, de jaren die gaan, de jaren ze maakten hoe oud. Nou zit ik bij jou op bed en we praten niet veel. Vader, het niet koud. Hou me maar hou maar vast. Ik zal u dragen, hou me maar vast. Van het bed naar de postel, dan weer terug. Leg wel goed zo, slaap maar gerust. Vader, ik zal u dragen. Kijk naar jouw gezicht En ik denk aan de tijd Dat wij elkaar amper verdroegen Een um, dat hij niet wilde Een um, dag ik niet kon Of anders hem um, Het doet er nou niet meer toe Maar het is altijd een tijd Die de wonden weer heelt En een tijd die de beelden vervaart Op het tikken van de klok na is het hier stil, maar het is ten blik in jouw ogen die vraagt. Houde me, houde me, houde me vast. Wilde me dragen, houde me vast. Van het bed naar de postel. dan weer terug. En later aan later, later komt vluchten. me dragen. Op de foto van het printje glimlacht gij. Vader, ik draag u bij mij. Toen kun je een zijn stem horen dat hij uit, uh, uit Nijmegen komt. Maar dat uh, bedoel ik dan helemaal niet uh, negatief. hoor. Maar ja, dragen, dat zou eigenlijk dragen moeten zijn bij Gerard van Maas. Deze dame heb ik ook al even niet van gehoord. Katie Mellewa, if you were a sailboat... Soms dan klopt uh, zelfs de microfoon nog eventjes uh, tijdens het zingen van die Katie Mellowa. En dan denk ik bij mezelf van, nou is daar moet je toch een beetje beter op letten hoor. Alan Clark, Fell in Love, Ik hoorde al een klein stukje hè? Most of my days traveling around and I took a lot of chances I had romances all over town It was almost my religion You don't fall in love You just kiss and say goodbye I have left many missing me But to say I didn't care Life my days just getting high is de weg van de tweesprong die je nooit hebt genoemd En vrienden, dat zijn de heren die bij elkaar kwamen om uh, dit stukje muziek op te nemen. En ze noemden het gewoon Zonder mij. A Shadowgun, de formatie Kane. Left to miss if you keep it locked inside. Walking the sunlight. NOS Nieuws van 8 uur.